De Droom van het Melkmeisje Gita was een jong meisje. Ze leefde in een klein dorp met haar grootmoeder. Gita was een melkmeisje die twee koeien had. Ze melkte haar koeien elke dag en droeg de melkpot op haar hoofd naar een nabijgelegen stad. Na een hele dag melk verkopen keerde ze in de avond terug naar haar huis. Gita zorgde goed voor haar koeien. Ze gaf ze goed eten en hield ze schoon. Grootmoeder hield van Gita, maar Gita dacht droomde veel. Ze droomde ervan rijker en rijker te worden. Haar dromen brachten Gita altijd in problemen. Gita, de koeien lopen uit de stal. Ze zullen vertalen. Waarom leek je niet beter op ze? Oh, sorry, grootmoeder. Ik was aan het dromen, uh, denken. Oh, ik weet waarover je hebt nagedacht. Altijd aan het dromen over rijk worden. Je moet harder werken daarvoor. Alleen van dromen word je niet rijk. Dit dagdromen van je zal je duur komen te staan. Margita luisterde niet. Ze stopte nooit met dagdromen. Op een dag stond Gita net op het punt het huis te verlaten om melk te verkopen toen Grootmoeder haar in de keuken riep. Luister lieverd, vandaag hoef je niet naar de markt te gaan om melk te verkopen. Hoe dat zo Grootmoeder? Er is een grote bruiloft in ons buurtdorpje morgen. De Sarpans zal haar dochters bruiloft vieren. Alle belangrijke mensen van alle naburige dorpjes zullen bij de bruiloft aanwezig zijn. Begrijp je, dat? Een huwelijk? Dat is een groot evenement. Alle rijke mensen zullen er zijn. Maar, grootmoeder, moeten we dan geen melk verkopen? Wordt de sarpans dan boos? Oh! <laughs> nee, mijn lief klein kind. De sarpans wil dat haar kok allerlei lekkere zoetigheden maakt. Ze heeft mij persoonlijk gevraagd om haar een grote pot... met vers melk te brengen voor alle voorbereidingen. Ze heeft ons beloofd het dubbele te betalen... van wat we normaal op de markt verdienen. Dit is een goede gelegenheid om meer geld en respect... te verdienen van de buurdorpjes. Twee keer zoveel geld? Grootmoeder, mag ik morgen alsjeblieft naar de bruiloft gaan? Ik zal ervoor zorgen dat iedereen weet dat de zoetigheden gemaakt zijn... met de melk die wij aan de Sarpanch verkochten. En mevrouw Sarpanch zal me dan aan haar gasten introduceren. Oh! ik zal mijn mooiste kleren dragen en trots lopen. We werken zo hard, ze zullen ons respecteren. Iedereen zal mijn naam weten. Oh, geen luchtkastelen bouwen. Onze melk is nog niet eens in het dorp aangekomen... De kok heeft de melk nog niet eens geroken. En jij droomt nu al over hoe lekker ze de zoetigheden vinden. Oh, wat moet ik doen met deze meid? Sorry, oma. Ik zal deze melk naar het dorp dragen. Hier, neem dit. Denk eraan, niet één druppel van de melk mag op de grond vallen. Dit is al het melk wat we voor vandaag hebben. En neem geen onnodige pauzes. Ik heb mijn woord gegeven aan de sarpans. Als de melk te laat bij haar aankomt, kunnen we dubbele geld vergeten. En ook niet naar het huwelijk gaan. We kunnen de sarpans echt niet ontmoeten nadat we onze belofte hebben verbroken. Geen zorgen, grootmoeder. Ik zal zorgen voor deze pot en de melk. U zult zien dat we binnen de kortste keren rijker dan de sarpans willen zijn. De sarpans zal alleen maar onze melk kopen. Ah, ok. Denk eraan, Kita. Ja, ja, ik weet het. Geen luchtkastelen bouwen. Dag, oma. Wees voorzichtig. De dorpsweg was bedekt met kleine steentjes. Kita hield van de geur van frisse bloemen en verse bessen, maar ze haatte het om te lopen. Ah, hoe mooi is deze weg. Ah, maar deze kleine steentjes doen pijn aan mijn voeten. Maakt niet uit. Ik zal binnenkort een groot huis bouwen in de stad. Dan zal ik niet zoveel hoeven te lopen. Ik zal rijk worden. Rijke mensen lopen niet. La, la, la, la, la, la. Gita liep en liep en neuriede haar favoriete liedje. Oh, deze pot is zo zwaar. Maakt niet uit. Ik zal een ossekar voor me kopen. Al het harde werk zal dan door de os worden gedaan... Ik zal alleen maar rusten. Dat is wat rijke mensen doen. Gita liep en liep. Ze kwam dichterbij bij het dorp. Nog een paar kilometer om rijk te worden. Oh, maar hoe zal ik het extra geld van vandaag gebruiken? Hmm, zal ik meer koeien kopen? Nee, ik moet al het melken dan doen en dan naar de markt dragen om het te verkopen. Zoveel werk... Ik zou kippen kopen, ja. Met al het extra geld koop ik veel kippen. Hmm, waar laat ik zoveel kippen? Ik zal een kleine hok moeten bouwen. Hoe doe ik dat alleen? Hmm. Oh, morgen naar de bruiloft zal ik de sapans vragen me te helpen een kleine hut te bouwen. Want ze gebruikt de melk van mijn koeien. Ze moet veel bedienden hebben. Ik zal al mijn kippen in de hut houden. De kippen zullen me dan veel eieren geven. Die eieren zullen uitkomen en dan heb ik nog meer kippen. Ik zal die kippen verkopen tegen een hogere prijs. Ik zal veel geld verdienen aan die kippen. En met dat geld koop ik een ossekar. Daarop laat ik dan alle eieren, kippen en melk en ga dan naar de markt om het te verkopen. Ik zal veel geld verdienen en dienstmeiden en dienaars hebben... Dan word ik een belangrijke vrouw. Belangrijker dan mevrouw de Sarpanch zelf. Vele rijke mannen zullen dan komen en mij ten huwelijk vragen. Maar ik zeg nee. Terwijl Gita droomde om nee tegen de mannen te zeggen... schudde ze haar hoofd heel hard. En de pot melk op haar hoofd... viel op de grond met hele luide plof. De pot brak in stukken. En alle melk lag nu verspreid op de grond. Gita ging zitten en huilde. Al haar dromen, haar kippen, eieren, ossenkarren waren nu net als de melk verspild. Oh, nee, ik kan nu niet naar het dorp gaan. Ik heb geen melk om te verkopen. Ik kan ook niet naar het huwelijk morgen gaan. Wat zal ik een grootmoeder vertellen? Gita kon nog maar één stem horen. Dat van haar grootmoeder. Geen luchtkastelen bouwen...